Tien uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. Een oud-Dutch-better die heeft getuigd in het proces... tegen de Bosnisch-Servische leider Karadzic... hangt nu zelf een celstraf boven het hoofd. oud luitenant-kolonel Rutte wil het Joegoslavië-tribunaal... geen inzage geven in zijn dagboeken uit Srebrenica. Er wordt door de rechters gezien als tegenwerking van het tribunaal. Daarop staat maximaal zeven jaar cel... en een geldboete van 100.000 euro. De militair hield tijdens zijn verblijf in de moslimenclave een dagboek bij...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 Het weer vanavond en vannacht bewolkt en af en toe wat regen of motregen. Morgen vooral in de ochtend nog kans op motregen. Maar smiddags droog, het wordt ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Schat, waar blijven ze nou? Ik hou het niet meer! Nou, zaakjes vissen visser en een voetballen. Luc heeft spit, maar is die wasmachine dan echt zo zwaar? Ja.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 Goedenavond. Na een veel bewogen voetbalweekend maken we ons weer op voor een interland. Komend, komende woensdag oefent Oranje tegen Engeland. Dirk Kuyt die meldde zich in Noordwijk de dag nadat hij met Liverpool eindelijk weer een prijs won. De League Cup. Het heeft even geduurd. Bijna zes jaar. Maar goed, we hebben er hard voor gevochten en ben er blij mee. Dirk Kuyt en Klaas-Jan Huntelaar hoort u straks uitgebreid. En Bas Ticheler praat ons bij over de laatste ontwikkelingen bij Oranje. Adrie Koster begon vandaag echt aan zijn nieuwe baan als bondscoach. Niet van het grote oranje natuurlijk, maar van het belofte team. Hij ziet het als tijdelijke klus, want Koster heeft na zijn ontslag bij Club Brugge nog niet genoeg van het buitenland. Nou, ik moet heel, heel eerlijk zijn dat ik uh, de, de stap naar het buitenland uh, wilde, en ik, uh, wilde en ik graag maken. Die heb ik gemaakt en uh, ik moet heel eerlijk zijn, die is me heel goed bevallen. En de eerste divisieclub, AGO-VV, staat laatste in de eerste divisie. Maar liefst 13 nieuwe spelers moeten voor de ommekeer zorgen. Die komen uit alle winstreken. U heeft de opstelling al gezien, hè? Hoeveel buitenlanders? Al oh, heel veel, hè? Ja. Even kijken, wie hebben we? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Straks een reportage over het Vreemdelingenlegioen van AGO VV. En de selectie van Vitesse in de Eredivisie, dus, is afgereisd naar Marokko. Of moet je zeggen dat ze de crisissfeer zijn ontvlucht? We bellen met technisch directeur Ted van Leeuwen. Dat allemaal en nog veel meer tot 11 uur in Langs de Lijn. Rafael van der Vaart is er niet bij als Oranje overmorgen op Wembley speelt. Hij is te geblesseerd om mee te doen in de land tegen Engeland. Bas Tegelen, goedenavond. Gio, goedenavond. Waar heeft hij precies last van? Hij heeft last van zijn enkel. En dat is gebeurd gisteren in de wedstrijd die uh, Tottenham speelde tegen Arsenal. Die wedstrijd die voor Tottenham zo goed begon. Ze stonden eigenlijk heel snel met 2-0 voor. En uiteindelijk verloor ze met 5-2. Uh, daar uh, is het gebeurd. En nou heeft hij er wel zoveel last van dat hij ook echt niet... Uh, niet kan spelen. Nee. Dus ja, dan gaat het streepje door. Nou, er was nog een afzegger. Reservekeeper Michel Vorm, die meldde zich gisteravond al af. Dat levert bondscoach Bert van Markwijk trouwens... niet al te grote problemen op. Snap je trouwens dat hij met twee afzeggingen... nog steeds geen vervanger heeft opgeroepen? Of dat ook gewoon niet gaat doen? Jawel, dat begrijp ik wel. Want hij had een selectie van 24 man. Dat is al vrij ruim. Um, van die 24 waren er drie keepers. Uh, na het wegvallen van Vorm heb je nog Stekelburg en Krul. Dus ja, voor een oeverwedstrijd heb je ook eigenlijk niet per se drie keepers nodig, stel dat er nou wat met een van die andere twee gebeurt... dan zit je ook nog in Londen, dus je hebt er zo eentje overgevlogen. Behalve als je Veldhuizen wil, die zit geloof ik in Marokko inmiddels. Daar hm. uh, gaan we straks mee praten, althans, ja, we gaan precies. met Ted van Leeuwen praten. Ja, ja. Uh, dus dat is het probleem niet zo. Ja, kijk, en, en als je nog genoeg veldspelers over hebt en je hebt er nog twintig... dan kan ik me voorstellen dat je denkt, nou, voor zo'n oefenwedstrijd laat ik het wel even. Als er nou nog meer mensen weg zouden vallen, dan denk ik dat hij het wel doet. Maar ik snap dat hij het nu niet doet. Ja, met die andere 22, hoe fit zijn die? Nou, wel fit, euh, want er is vandaag getraind op Noordwijk. Nou is dat altijd een beetje na zo'n weekend zo'n, zo ja, ik noem dat een ontvangsttraining. Iedereen komt aan en je zet je koffer in de hoek en je loopt even het veld op. Maar de ene helft heeft dan gisteren nog gespeeld en die trainen aangepast. En de andere helft, die doen wat meer. En er is altijd wel eentje met een pijntje of een dingetje. Of die is bij zijn club gewend om apart te trainen. Dus die doet het dan bij het Nederlands Elftal ook. Dus het is een soort chaos van de een doet dit, de ander doet dat. Van Bommel bijvoorbeeld heeft een beetje voor zichzelf uh, wat dingen gedaan. Um, een aantal jongens die dus gespeeld hebben... die kwamen na een half uurtje al van het veld... en wat anderen hebben wat, wat pittiger getraind. Dus dit, maar ik, er waren geen grote problemen bij. Ja, er is er altijd al veel gesproken over de blessuregevoeligheid van Arjen Robben. Uh, vorig jaar werd hij geopereerd aan een liesbreuk. Daar heeft hij nog steeds last van, zo vertelde Robben... bij aankomst in de trainingskamp. Bijna elke dag heb ik nog wel pijn. En, uh, is dat, dat zo? Ja, dat is zo, ja. <laughs> Alleen daar wil je zelf niet altijd over, over lopen te zeuren. Maar het is gewoon zo dat het een hele. Dit is echt mijn vervelendste blessure geweest in uh, mijn carrière. Ik heb er nogal wat gehad. Dus, uh... Maar ben je wel fit nu dan? Want je speelt wel mensen. Ja, ik. ik, ik, ik, ik... Ik, rond de wedstrijden krijg ik het aardig voor elkaar dat ik, dat ik goed fit ben. En uh, dan, dan met de adrenaline en alles, dan gaat het goed. Alleen uh, het is nog, ik kan nog steeds niet uh, van mezelf zeggen, ik ben er echt op, op 100%. Maar het gaat wel heel de goede kant op. En het enige wat je nodig hebt is wedstrijden om in dat ritme te komen. En dat om, dan wel. Want ik bedoel, als ja. mensen pijn hebben, dan nee. is wedstrijden niet altijd het enige. Nee, dat klopt. Maar ik, ik, wat ik zeg, rond de wedstrijden krijg ik het goed voor elkaar. Alleen tijdens uh, gedurende de week dan. Tijdens trainingen dan is het nog wel eens uh, voelt het allemaal nog niet, uh, niet heel prettig. Nou, dat was Arjan Robbe. Hij sprak met Bert Maalderink. Uh, Bas, als hij zegt... Uh, dit is de vervelendste blessure die ik heb gehad in mijn carrière... is dat dan iets waar je je op de lange termijn zorgen over moet maken? Nou ja, als ik heel cynisch ben, kan ik nu zeggen... hij heeft zoveel blessures gehad, dus als dit de vervelendste is... dan moet het wel heel erg zijn. Uh, nou, wel een beetje, omdat het blijkbaar niet zo weggaat. Ik heb hem ook nog even gesproken na de training vanavond... En en zeg wel, bij die wedstrijden kan ik dat redelijk, heb ik dat wel een soort plaats gegeven. Maar er zijn heel veel trainingen waar ik of een hele training... of delen ervan gewoon niet lekker train, omdat je pijn hebt. Nou, als je niet lekker traint... en je bent continu aan het nadenken over elke stap die je zet... dat is natuurlijk niet goed. Um, en zeker met de historie van Robben, met al zijn blessures... en nu dit weer... Ja, uh, het blijft een beetje een brekenbeentje. En dat is vervelend, want het is toch echt een van je belangrijkste spelers. Dus ik mag echt hopen dat dit weggaat. Maar blijkbaar is dat niet zomaar met nee. zo'n blessure. Hij wil er graag bij zijn bij die oefenwedstrijd. Volgens mij hebben we er een tijdje geleden toen die wedstrijd op het programma stond. En uiteindelijk niet doorging vanwege die rellen in Londen. Hebben we het er ook over gehad. Uh, je merkt gewoon dat iedereen er graag bij wil zijn bij zo'n oefenwedstrijd. Dat is opmerkelijk. Ja, dat, dat, dat komt wel denk ik deels door het sfeertje dat Van Marwijk gecreëerd heeft. Namelijk, uh, uh, we hebben het hier leuk met z'n allen. Dat is heel belangrijk. Ik denk dat wat ook meespeelt is dat de internationals voelen... dat zeker op bepaalde posities de concurrentie behoorlijk is. Dus je moet er ook zijn. Want als je er twee keer niet bent en Klaasje is er wel... en die speelt twee keer goed, dan kan het maar zo zijn dat die er blijft staan. Uh, dus dat zal ongetwijfeld meespelen. In dit geval, uh, ja, als je op Wembley mag spelen, Gio, tegen Engeland... Ja, dan moet je wel echt geblesseerd zijn, wil je afhaken. Want veel mooier wordt het niet. Ja, dan zijn er ook nog twee nieuwkomers, hè. Ola John en uh, Luciano Narsing. Heb jij het idee dat Van Marwijk daar ook nog een beetje mee gaat experimenteren... ondanks het feit dat er op heilige grond gespeeld wordt? Jawel, want... Nou, goed, je weet niet of je het experimenteren moet noemen... maar hij gaat daar natuurlijk wel wat, uh, wat mee doen. Want, uh, kijk, dit is de, de laatste oefen in het land die Oranje speelt... voordat straks, zeg maar, echt de voorbereiding op dat EK begint. Dan komt er natuurlijk nog wel een serietje oefen in het land, zoals in mei... Maar dat is in een trainingskamp. Dan is Oranje ook in training. Dan zit je heel anders in je schema's... waardoor je ook zo'n wedstrijd anders ingaat. Dit is de laatste echt serieuze oefen in het land. Tegen een serieuze tegenstander. Dus niet tegen Noord-Ierland of tegen Slovenië... maar tegen Engeland. Ook nog op Wembley. Dus als je nou wil weten of Ola John en Luciano Narsing van toegevoegde waarden zouden kunnen zijn straks... dan is dit eigenlijk je laatste kans om dat serieus te testen. Ja, dus dat het zou me echt verbazen als die het niet zou doen. Ja, hij gaat ze niet in de basis zetten, maar ze gaan wel speelminuten maken. En zou dat betekenen dat de man die zo blij uh, terugkwam... Uh, nadat hij die, die League Cup heeft gewonnen... dat hij zich zorgen moet maken, Dirk Kuyt? Uh, nee, nou ja, ja niet. hij hoeft zich geen zorgen te maken... over Ola, John en Luciano Narsing voorlopig, denk ik. Uh, de, de, hij zal zich vroeg of laat toch wel zorgen maken... omdat er misschien op een andere manier in een elftal geschoven gaat worden. Of dat Afvala straks terugkomt en in de vorm is. Of dat de bondscoach denkt, nou, Huntelaar maar in de spits... en dan van Persie maar aan de zijkant, waardoor Kuiten buiten zou kunnen vallen. Dat, is allemaal wel, uh, dat zou allemaal nog wel kunnen. Maar nee, ik, ik denk dat Kuiten zich voorlopig nog niet zo ongelooflijk veel zorgen hoeft te maken, hoor. Ja, is er veel veranderd trouwens sinds uh, die vorige wedstrijd die gepland stond. Uh, ik kan me herinneren dat uh, toen het Nederlands Elftal bij een overwinning... plek 1 op die wereldranglijst zou gaan pakken. Uh, inmiddels staan we drieën, zijn we voorbijgestoken mm -hmm. door Duitsland. Um, inmiddels zijn er ook een hoop internationals... die uh, bij hun club nou niet echt aan spelen toekomen. Ik bedoel, hier kunnen ze echt eens een keer een volledige wedstrijd spelen. Is dat niet vreemd? Ja, dat is gek. Dat is waar de bondscoach vrijdag op de persconferentie ook wel zijn zorgen over uiten. Dat er, gewoon, er zijn vrij veel spelers niet in vorm. Vrij veel spelers die bij hun club niet spelen. Vrij veel clubs waar de jonge spelen die ook niet hun draai gevonden hebben. Dus ja, dat is wel zorgelijk. Um, tegelijkertijd, als je ze dan in ieder geval bij zo'n interland nog wel een beetje het goede gevoel kan bieden... en ze een wedstrijd kan laten spelen, ze een beetje in de goede richting kan duwen. Dat is in ieder geval iets, maar meer dan iets, een druppel op een gloeiende plaat is het ook niet. Dus hij zal maar moeten hopen dat dat ten goede keert. Want als je straks het EK moet beginnen met drie, vier, vijf spelers... die cruciaal zijn voor jouw elftal, die niet of nauwelijks gespeeld hebben... nou, dat lijkt me niet gezond. Oké, okay, Bas Tiggelen, dankjewel. Gaan we naar een van die mannen die wel met een brede glimlach aankwam in het trainingskamp van Oranje. Gisteravond veroverde Dirk Kuit dus met Liverpool een prijs: de League Cup. Pas in de strafschopperserie wist Liverpool af te rekenen met Cardiff. Kuit kwam er pas in toen de verlenging al begonnen was, maar hij scoorde wel. Voor hem is die League Cup een prijs die telt, want het is zijn eerste in zes jaar bij Liverpool. Bas Tiggelen, opnieuw sprak met Kuit. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, Duurt even, even, maar heb je ook wat. Nou, nu zou het doorgaan, hopelijk. Ja, gisteren was gewoon een hele mooie dag. Je ziet uh, 90.000 man in Wembley wel van de supporters Liverpool. Ja, dat zijn gewoon unieke ervaringen. En, uh, ja, geweldig om zo'n prijs in een van de mooiste stadions van de wereld te winnen. Ja, en ook op die manier, want je komt te laat in. Dat zal gestoken hebben, maar wel even een goal maken. Ja, nee, dat deed uiteraard pijn, omdat je zelf natuurlijk vindt dat je vanaf het begin moet starten. En, uh, je zag dat de wedstrijd uh, heel moeizaam ging. En, ja, ik dacht, een ideale situatie voor mij. Maar de trainer uh, die wachtte heel lang. En Ik moest geduld hebben. En, uh, ja, ik heb me, uh, ja, mijn, eigen, uh, mijn eigen behoeftes opzij gezet op het moment dat ik erin zou komen. En uh, Dat ging heel goed. Er zullen er heel veel mensen zijn die zeggen... dat het pas de eerste prijs van Kuit in Engeland was gek. Sterker nog, is dit pas de tweede prijs uit de carrière van Kuit. Want die andere prijs is een beker met FC Utrecht. Hm. Heb je jezelf ook over verbaasd? Ja, dat steekt uiteraard ook. Ik bedoel, uh, ik speel nu zes jaar bij de club, uh, Champions League finale meegemaakt, halve finale Champions League, halve finale UEFA Cup, tweede in de Premier League, uh, overal heel dichtbij geweest, wereld, uh, het wereldkampioenschap in de finale en uh, steeds net niet. Maar uh, goed, je moet gewoon het geloof hebben dat het een keer komt en dat moment was nu en hopelijk uh, komen we er nog veel meer. Ik heb het gerust hard weg. <laughs> nou, zo, zo simpel ligt dat niet. Ik denk, uh, iedereen weet dat ik uh, ja, met heel veel zin bij, bij Liverpool speel. Maar het woord spelen is daarin natuurlijk heel belangrijk. Ja, uh, spelen uh, met het Nederlands elftal, die kant is over het algemeen wat groter. Uh, hoe leeft die wedstrijd in Engeland, die wedstrijd uh, tussen Nederland en Engeland? Nou, die leeft uh, behoorlijk. Er is natuurlijk uh, ja, behoorlijk commotie ontstaan uh, sinds het ontslag, van, uh, of ontslag, uh, ontslag nemen van uh, Capello. Uh, nog steeds geen nieuwe bondscoach. Maar wel de laatste wedstrijd, net zoals wij, uh, ja, voordat het echt gaat beginnen. Uh, het is een hele belangrijke wedstrijd en uh, een hele interessante. Zoals wij ernaar kijken, denk ik ook dat hun uh, dat doen. Het is gewoon een graadmeter. En, uh, in Engeland hebben ze ervoor gekozen om uh, wat andere mensen voor de laatste keer nog te proberen. Dus uh, ja, Routignées zoals uh, Terry en Lampert, uh, nu ook Rooney, die, uh, die zijn er niet bij. Maar er blijven nog voldoende... Uh, ja, hele goede spelers over. Ja, Stuart Pierce, die de honneurs waarneemt, heeft gezegd... het heeft niet zoveel zin om die weer aan het werk te zien. Daar word ik niet veel wijzer van. Dan kan ik beter jonge jongens opstellen. Als bonds, onze bondscoach ook zo zou denken... dan kan hij zeggen, ja, die 85 ste in het land van Kuit, dat ken ik daar nou wel. Dan kan ik beter Narsing of uh, Ola John een keer opstellen. Nou, ik denk dat onze bondscoach anders denkt. Maar dat zou je aan hem persoonlijk uh, moeten vragen. Kijk, uh, iedereen hier bij Nils Elftal komt wil gewoon heel graag spelen. En uh, ja, het maakt eigenlijk voor mij niet zoveel uit welke wedstrijd het is... Je wil gewoon spelen. En dat wil ik ook graag bij het Nel zelftal. En ik denk dat het voor ons heel belangrijk is om een heel goed resultaat... en een heel goed spel te vertonen in Engeland... na de, ja, de laatste twee oefenwedstrijden, zeg maar. Ja, want die 3-0 in Duitsland, dat, daar moet nog een antwoord op komen. Dat is het eigenlijk, hè? Ja, ik denk dat we moeten laten zien dat dat, uh, ja, dat, dat uh, een wedstrijd was... Uh, die, die niet meer gaat voorkomen. Uh, dat we ja, moeten leren van onze fouten. We gaan die wedstrijd denk ik nog analyseren... Vanavond of morgen. En uh, ik denk dat het goed om soms te kijken wat er daar fout is gegaan. We hebben dat natuurlijk wel uh, redelijk in de gaten gehad toen we, toen we daar waren. Maar het is goed om dat nog een keer terug te zien. En dan uh, blikken we vooruit en dan gaan we laten zien uh, dat we nog steeds tot de uh, top van Europa boren. En dat zei Dirk Kuyt. Oranje wil dus wat recht zetten. Zoveel is wel duidelijk. Dat moet dan gebeuren in het veelbesproken zwarte uitshirt. Het is een kleur waar veel aan moeten wennen. Klaasjan laat trouwens die heeft er helemaal niet zoveel moeite mee. Ja, je ziet het wel steeds meer. Man United uh, heeft ook een zwart shirt. Uh, je ziet het wel vaker, maar. Uh, uh, ja, ik, vond, uh, ik vond die vorige witte vond ik, uh, vond ik zelf wat mooier. Maar. Uh, deze is ook niet verkeerd. Dat is een keer wat anders. Dan zat je blijkbaar niet in de ethische commissie die dat goedgekeurd heeft? <laughs> nee, maar. Uh, nee, je moet een beetje wisselen. En. Uh, zwart is wel een keer leuk. En dan. Uh, volgende keer weer wit en dan weer iets anders. Anders wordt het ook zo saai als het elke keer hetzelfde is, toch? De topscore van Engeland of de topscore van Duitsland? Wie zou er nou eigenlijk beter zijn? Ja, we hebben twee topscores in het elftal. Dus dat is uh, alleen maar goed voor, uh, voor het Nederlandse elftal, denk ik. Voor de Nederlandse voetbal. En, uh... Wie moet je opstellen? En waarom? Ja, dat zou je aan de trainer moeten vragen. Maar uh, uh, als je het aan mij vraagt, dan, uh, dan lijkt mijn antwoord wel duidelijk, toch? De topscore van Engeland. <laughs> Heel goed gedaan. Maar die moet dan aan de zijkant staan, zeker? <laughs> ja, nee, dat is... Uh, het is duidelijk dat, uh, uh, dat het beide lekker doen. En, uh, en en daar denk dan je toch wel over na. Jij speelt bij Schalke met Raoul. Zie je zoiets met van Persie bijvoorbeeld samen? Kan dat überhaupt in het systeem waarin Oranje wil spelen? Ja, het is uh, wat de trainer wil, dat is het belangrijkste. Dus uh, uh, ja, wat wij. Uh, uh, wij kunnen alleen onze prestaties leveren. En de trainer die, die moet uiteindelijk de beslissingen maken. En de rest. Uh, speculaties en wat dan ook, dat, uh, dat gebeurt meestal van buitenaf. Dus, ja, speculaties, maar meedenken wordt in het bedrijf waar ik werk heel erg gewaardeerd. Ja, ja natuurlijk. We denken ook wel mee. Maar het belangrijkste is wat je laat zien op het veld. Dus uh, en uh, ja, dat, is, uh, dat is je visitekaartje. Verheug je op uh, de wedstrijd? Het is een mooie uh, affiche, een mooie tegenstander, een mooi stadion. En ja. ook nog in de wetenschap dat je de vorige interland in Hamburg toch een beetje van kastje naar de muur bent gespeeld. Dus je hebt ook wat goed te maken.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 Dat die oude Elvis dit wel mooi had gevonden. Deze bewerking van Junkie XL, A Little Less Conversation uit 2002 alweer. Nog geen vier maanden geleden werd Adrie Koster ontslagen als trainer van Club Brugge. Echt lang is hij niet werkloos geweest, want de KNVB benaderde Koster... om trainer te worden van het belofte elftal. Vandaag werkte hij voor het eerst met het elftal... dat na Jong Oranje het tweede hoogste jeugdteam van de KNVB is. Koster ziet het voorlopig als een tijdelijke klus. Nou, ik heb gewoon uh, aangegeven dat ik dat uh, tot aan het eind van dit seizoen uh, wil doen. En uh, ik ga gewoon kijken wat er eventueel op mij uh, af gaat komen in de tussenliggende periode. Uh, dus uh, er is nog niets uh, definitiefs van uh, wat ik eventueel uh, ga doen. Uh, maar we hebben dat voorlopig voor een half jaar afgesproken om het op deze manier uh, in te vullen. Het is dit leuker dan VVV, want die club wilde je door graag hebben, hè? Ja, dat, dat klopt. De VVV die wilde mij inderdaad graag hebben, maar ze hebben een goede keuze gemaakt met Lokhof. Dus die doet het op dit moment gewoon heel goed. Ik heb even de boot afgehouden omdat ik even van dat hectische af wilde zijn. En bij de KVB zijn er slechts enkele activiteiten die je zelf al aangegeven hebt. Nu aanstaande ja, woensdag de wedstrijd, eind februari 29e. Het toernooi in Toulon, wat een 14 dagen in beslag gaat nemen. En daartussendoor kijk ik nog wat uh, elftallen van nationale ploegen, onder 17 bijvoorbeeld, het elite toernooi in Venlo. Uh, om daar ook een uh, goed beeld van, uh, van te krijgen. En dat is wat mij gevraagd is vanuit de KNVB. En ik vond dat prima zo. Dat is niet zo dat ik uh, elke dag uh, op het veld uh, sta. Dus ik vond dat ik het eventjes op uh, deze manier uh, ja, goed kon invullen. Smaakt die naar meer? je uh, dan meer, nou ja, het liefste sta ik toch uh, elke dag uh, op het veld. Uh, om dus toch, te zijn. toch, ja, ja, liever trainen. Ja, nee, ja goed, uh, dat, dat, dat ben ik uh, van jaar, jaar in jaar uit, ben ik dat uh, gewend en daar voel ik me goed bij om uh, elke dag met een team uh, aan de slag uh, te gaan. En uh, goed, maar je weet niet wat de toekomst gaat brengen. Dus ik wil er ook niet te ver op uh, vooruitlopen. Dat kan ik ook niet, omdat ik niet weet wat er gaat gebeuren natuurlijk. Maar moest je nog toestemming vragen aan Club Brugge om dit te mogen doen? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Dat, uh, dat, uh, daar had ik niets meer mee te maken. Ik, ik, ik kon gaan en staan waar ik, waar ik wilde. Dus uh, ik heb geen toestemming hoeven te vragen van Club Brugge. Denk je nog wel eens na over dat ontslag? Omdat er, daarna is het niet veel beter gegaan. Nee, ja goed. Uh, het, het, het, het, er is natuurlijk heel veel uh, gebeurd uh, daar. In, uh, in het management, in, het, uh, in de spelers... Uh... Ik had heel eerlijk gezegd al gedacht: van nou ik ga het nieuwe seizoen niet eens beginnen. Omdat er zoveel veranderd was. Maar oké, okay, we zijn weer met elkaar aan de slag gegaan. Ja, het is uitstel van executie gebleken. Dus nou, oké. Okay. Je weet dat sommige zaken zo kunnen lopen. Maar ik denk dat men ook daar heel impulsief gereageerd heeft. Je bent er een makkelijker overheen gestapt. Hè? Of is dat uiterlijke schijn? Nou, uh, natuurlijk wil je graag uh, datgene af, afmaken waar je ingestapt bent. En ik had het heel graag af willen maken omdat ik toch ook de mogelijkheden zag. En er was totaal geen aanleiding om, uh, om deze, uh, om, om, om deze ja, manoeuvre uit te voeren, vond ik. Uh, de, de contact met de spelersgroep was gewoon uh, ontzettend goed. Nog, uh, ja, Er was eigenlijk uh, weinig aanleiding om uh, tot deze stappen te komen. En, uh, ja, als dat dan toch gebeurt, dan, dan heb je het er wel uh, moeilijk mee. Maar je weet ook okay, dat uh, je moet door. En uh, je weet ook dat het inherent is aan de voetballerij. En ik loop lang genoeg mee om, het we om te weten hoe het mechanisme werkt. En dan, uh, dan zeg je nou uh, okay, ik heb er alles aan gedaan. En uh, het uh, mocht niet zo zijn. En uh, dan stap je, stap je eroverheen en ga je gewoon kijken of je iets anders uh, kan vinden. Dus dan komt de KNVB als tussenoplossing van pas? Maar, uh, het is uh, in, in die zin, je hebt uh, minder activiteiten, laat ik het zo zijn, uh, zeggen. Maar. Op het moment dat je met die gasten aan de slag bent, ja, dan wil je wel het maximale eruit halen. en wil je toch een goeie, goede prestatie uh, neerzetten aanstaande woensdag. En ook uh, toewerken naar het toernooi in uh, Toulon. En uh, ja, dan wil je dat toch zo goed mogelijk uh, uitvoeren. Het is leuk om weer bezig te zijn. Ja, tuurlijk. Ja, nou, ik, ik, heb, ik heb er gewoon heel veel plezier in om nog op het veld te staan en met die jonge gasten aan de slag te gaan. En zolang dat plezier er nog is, nou, blijf, blijf ik dit doen. Pensie, hè? Ja, de jongens van Ajax ongetwijfeld, maar kennen de restje ook? Nou, ik heb, ik heb me netjes voorgesteld uh, wat ik allemaal gedaan heb. Het kan, het kan zijn dat een aantal jongens, uh, als je een aantal jaar in het buitenland gewerkt hebt... dat ze, dat, dat langs hun heen is uh, gegaan. Dus ik heb dat ook niet uh, zo, uh, zo, zo verteld, maar ik heb uh, de hele staf uh, voorgesteld... op het moment dat we bij elkaar kwamen. Je wilt terug naar een club. Is dat in Nederland? Of uh, heeft het buitenlandse avontuur ondanks alles, uh, smaakt dat naar meer? Nou, ik moet heel, heel eerlijk zijn dat ik uh, de, de stap naar het buitenland uh, wilde, ik, uh, wilde ik graag maken. Die heb ik gemaakt. En, uh, ik moet heel eerlijk zijn, het is me heel goed bevallen. Dus als er een mogelijkheid is om in het buitenland weer aan de slag te gaan... dan uh, zal ik daar zeker over, uh, over nadenken. Ja. Dit is dus de warming-up voor het nieuwe seizoen. Nou ja, uh, nogmaals, je weet nooit hoe het in de voetbalrij gaat, uh, gaat lopen. Maar het zou, het zou zomaar kunnen zijn. Ja, dat zei Adrie Koster tegen Rob Fleur. Sparta heeft de derde periodetitel in de Jupiler League gewonnen. Dat was al bekend voordat hun eigen wedstrijd bij Eindhoven was afgelopen. Concurrent FC Os verloor namelijk eerder met 1-0 van FC Den Bosch. En later op de avond wordt Sparta zelf weer met 2-0 van Eindhoven. Daardoor viel Eindhoven definitief af in de titelrace. Sparta is tweede op acht punten van koploper FC Zwolle. En FC Den Bosch is derde met twaalf punten achterstand op Zwolle. En Eindhoven heeft weer een punt minder. Er waren nog drie andere wedstrijden in die Jupiler League FC Dordrecht ...tegen Fortuna Sitter 2-2. MVV tegen FC Emmen grote uitslag 6-0. AGO-VV won weer eens afgelopen weekend ook al tegen Veendam... ...en nu opnieuw met 3-1 bij Telstar. Drie goals daarvan Dennis Kronen. En Veendam tegen Volendam eindigde in 1-0. AGO-VV en Veendam blijven trouwens ondanks die overwinningen samen onderaan staan. Maar het verschil met FC Emmer is nu teruggelopen tot 1 punt.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 Jason Mraz met I Won't Give Up. Twee overwinningen op rij dus voor AGOVV in de Jupiter League. Nou, die club was tot voor kort op sterven na dood. Financieel verkeerde AGOVV in zwaar weer... en in de eerste divisie volgde de ene nederlaag na de andere. Maar er is licht aan het eind van de tunnel. Niet alleen door die overwinningen. AGOVV zocht en vond nieuwe spelers uit alle windstreken. En Ceula Ling ging als eigenaar van het Slovaakse Trentschin een samenwerkingsverband aan met de club uit Apeldoorn... Hoe dat allemaal uitpakt, dat over de vond Edwin Cornelis, onze verslaggever... vrijdag bij de wedstrijd tussen AGO VV en Veendam. Zoals u van mij van het bent, krijgt u een net van aanvang van de wedstrijd... 11 namens AGOVV-avond, nu eens Nog even afwachten dus, maar zeker is dat AGOVV alleen al in de winterstop... twaalf nieuwe spelers aan de selectie heeft toegevoegd. Een vreemdelingenlegioen. Meneer, hier op de perstribune. U heeft de opstelling al gezien, hè? Hoeveel buitenlanders? Al oh, heel veel, hè? Ja? <laughs> Even kijken, wie hebben we? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dat is uh, Pinazzi. die komt van Vitesse af. Dan die nu met Kevin Keur, die is uh, een, uh, een Duitse schot, of een Schotse-Duitser. Die uh, van Aminia Bieleveld, dacht ik. En dan Doriska en Mondek, die zijn beide van Trensien. Taylor, die komt dan uh, uit Cyprus. We gaan even door het hek, richting het supportershoop. Die dames hebben we weer... heel Echt waar? Ja. ja. Wat heb jij net gedaan? Ik heb net uh, Toto. Toto? Wat voorspel je vanavond? Winnen. Kijk, en wat vinden die fans nou van al die nieuwe spelers... die dus niet uit Apeldoorn komen, maar vooral uit het buitenland? Inderdaad, het is wel een vreemde lengte hier, ja. Nou, kijk eens naar de Eredivisie-clubs. Hoeveel Amsterdamers spelen in Ajax? Ja, goed. maar als je er niet zijn, wat, wat moet je dan? Nee, het gaat nog altijd om de punten. Ja, heel simpel. Wie wint, die heeft gelijk. Maar, maar de hart zit, zit toch in je club, vind ik. Het is nou weinig te willen. Je moet gewoon punten halen. En uiteindelijk ik denk ik dat het uh, doorsneepubliek het weinig uitmaakt... of je dat dan met uh, Duitsers doet, met Belgen of met Nederlanders... of met Apeldoorn het laat wat leuker zijn. Als er wat meer Apeldoorn wat meer jongens uit de regio zijn. Bittere noodzaak dus. De versterkingen voor het noodlijdende AGO-VV. Noodleidend, want financiële problemen. En ook nog eens slechte prestaties. Jan Sommerdijk is verslaggever van uh, Omroep Gelderland. Ja, dit clubje uit Apeldoorn uh, heeft toch roerige tijden achter de rug. Hè? Ja, het is wel een heel klein clubje. Maar als het een grotere club was, uh, dan zouden hier uh, wekelijks hoorde journalisten zijn. Want het is één grote soap dit seizoen. Oh, nou moet je even vertellen. Nou ja, Vitesse is er niks bij. Dan uh, leg ik het misschien het beste uit. Want uh, ja, er is hier al een stemming over de trainer geweest. Uh, 31 spelers in totaal gekomen. Nu weer uh, Chola Ling. Hij zit hier achter ons op de tribune die uh, wat Waak heeft binnengebracht. Ja, het voortbestaan van de club uh, is heel lang bedreigd. Dat schijnt nu wel verzekerd te zijn. Dus dat is dan... Misschien het enige positieve aan en het feit dat er niemand uit de topklasse echt wil promoveren. Dus als ze laatste zouden worden, gaan ze er toch niet uit. Je zegt, het ja, heeft hier behoorlijk gestormd ook. Was het allemaal negatief of merk je ook dat er wel wat positieve reuring in die club zit? Nu voor het eerst zit er. Iets positiefs in. Uh, met de, de vernieuwing in de winterstop hebben ze een soort nieuwe start gemaakt. En ze hebben ook zo waar hun wedstrijd gewonnen voor het eerst sinds vijf maanden. Dus Hans van Arem kon iets doen wat hij het hele seizoen niet kon. Namelijk never change a winning team. Nummer 6 zes, Heiri Nummer 10 Kevin Keer. Nummer 21, Lucas Doriska. Veel nieuwe namen dus die sinds de winterstop bij de Blauwe spelen. Maar trainer Hans van Arem, hoe is dat dan eigenlijk zo gekomen? Uh, kijk, we hebben natuurlijk een aantal mensen hier in het beginseizoen aangetrokken. En euh, nou, dan ga je zo'n seizoen beginnen. En uh, gezien het beperkte budget ga je uh, kijken hoe jij een elftal neer kunt, uh, kunt zetten. Nou, dan probeer je een uh, aantal kwaliteiten in het team te krijgen. En uh, daar zijn we in eerste instantie niet helemaal in gelukt. Nou, gelukkig kun je dat in de winsttop uh, recht trekken door uh, toch een aantal spelers uh, binnen te halen. En ze komen eigenlijk uit allerlei winstreken. Jawel. Tuurlijk, tuurlijk, maar we zijn uh, creatief bezig geweest. In de zin van dat wij uh, mensen op stages hebben laten komen hier. Want wij zaten op een doodspoor met die groep uh, voor de winstop. Uh, uh, twee spelers uh, komen natuurlijk van Trentino af. in de samenwerking met, uh, met Ling. En uh, dat zijn jongens die enorm. enorme... Uh, enorm drang hebben om zich te laten gelden. Uh, en uh, ja, die hebben een enorme drive nu. Want ja, normaal, het is een half jaar gewoon jezelf presenteren... Aan, aan, aan, ook aan andere clubs. Maar met name hier krijg je de kans om dat te laten zien. En dat doen ze prima. Jongens! Ah, ja, nu! Ja, wat nu? Even naar de wedstrijd tegen Veendam. Soms is er wat gemopper op de tribune. Is het een beetje genieten van uh, dat vreemdelingenlegioen vandaag? Ik vind dat ze, uh, met iets meer vertrouwen als dat ik... Uh, afgelopen seizoen uh, gezien hebt. toch niet. Belangrijk voor AGOVV het samenwerkingsverband met Trencin... de Slovaakse club van eigenaar Tjöla Ling... en technisch directeur Leo van Veen. Meneer van Veen, ja, wat houdt die samenwerking eigenlijk in? Nou, dat er uh, wat informatie uitgewisseld kan worden. En uh, in dit geval dat AGOVV uh, kan profiteren van een paar spelers van uh, A.S. Trencin. Vanuit Trencin zit u ook hier op de tribune. Hè? Wat, wat is uw rol? Observeren, observeren, analyseren en uh, misschien eens een beetje over voetballen praten met, uh, met de trainer. Wat is nou de meerwaarde van die uh, Slovaakse spelers om hier in de Jupiler League te spelen? Nou, het zijn voor uh, jongens die bij ons uh, zeg maar uh, 15, 16, 17 de positie uh, hebben. zijn talentvolle jonge spelers, maar wij hebben in Slowakije geen tweede elftal. En uh, voor hun ontwikkeling is het goed dat ze iedere week uh, kunnen spelen onder een bepaalde druk. Hoe ziet u de toekomst van dit project? Want uh, je hoort wel zeggen, ja, misschien dat de AGOVV een soort filiaal gaat worden van Trentin, Maar gaat dat zo'n uh, vaart lopen? Ja, ik weet niet wat je ziet aan, aan filiaal. Ik zie het niet zitten dat spelers van AGOVV uh, een versterking zouden zijn voor ons uh, in, uh, in Slowakije. Daar... Dat heeft u al wel geobserveerd? Dat heb ik al wel geobserveerd, ja. ja. Daar is het, er zit al een duidelijk niveau in. Ik moet zeggen, in zijn totaliteit, wat ik gezien heb van de League. Valt me heel erg tegen. Of het vreemdelingenlegioen van AGOVV op de langere termijn in Apeldoorn zal spelen, dat is nog maar de vraag. Op de korte termijn is er het succes. De zegen op Veendam. De Gaan wij verder met de Eredivisie. Het jaar 2012 is bijzonder slecht begonnen voor Vitesse. De ploeg van trainer John van der Brom verloor zes van de zeven wedstrijden. En afgelopen vrijdag was RKC te sterk. Inmiddels is de Vitesse in Marokko. Morgen spelen de spelers die niet opgeroepen zijn van nationale elftal, elftallen... daar een oefenwedstrijd tegen Jong Marokko. En technisch directeur Ted van Leeuwen die is ook afgereisd naar Marokko. Ted, goedenavond. Goedenavond. Uh, je weet inmiddels dat AGOVV vandaag ook weer voor de tweede keer gewonnen heeft. Achter elkaar. Ik heb het net gehoord. Je oude clubje. Ja. Ja. Hey, maar nu even over de sfeer daar in Marokko. Hoe is de sfeer bij Vitesse op dit moment? Die is goed. Die is uh, relatief goed. Het weer is goed. De omstandigheden is goed. De trainingsvelden. Alles. Ja, en je zegt de sfeer is relatief goed. Uh, afgelopen vrijdagnacht ja. na die Nederlaag tegen RKC... was er nog een drie-crisisberaad volgens de kranten op Papendal... met trainers en spelers. Ik bedoel, is daar veel uh, ja, kou uit de lucht gehaald? Nou, crisisberaad is wat overdreven, maar omdat er negen spelers vertrokken op interlandverplichtingen de volgende dag, uh, vonden we het raadzaam om de ellende van die wedstrijd in Waalwijk een beetje van ons af te praten. En dat kon eigenlijk alleen maar vrijdagnacht. Daardoor klinkt het vrij onheilspellend, hm. maar dat had meer een pragmatische achtergrond. Ja, hoe gaat dat trouwens? Want ik kan me voorstellen, je hebt die hele selectie daar bij elkaar gehad, dan wordt er gesproken, uh, maar je hebt het al over al die nationaliteiten. Uh, hoe, hoe gaat dat dan in zijn werk? Hoe communiceren jullie dan? Nou, de, de, de hele selectie. Het waren natuurlijk de 18 spelers die voor die wedstrijd geselecteerd waren. En we communiceren ja, in het Engels bijvoorbeeld, maar ook af en toe in het Nederlands. Zeker als de emoties wat hoger worden. Maar dat geeft niet. Het, gaat, het ging er toen om dat iedereen het zijn ervan kon zeggen. En nu zijn jullie afgereisd naar Marokko. Althans aan die spelers die niet uh, nationaal hoeven te spelen. Uh, praten jullie daar in Marokko weer verder? Nee. We hebben dat vrijdag afgesloten. Uh, zaterdag hebben we een vrij grote boost gekregen, moet ik zeggen... door de uitslagen van onze concurrenten Roda, en Groningen en Heracles. Die ook allemaal verloren. En ook allemaal een beetje op dezelfde manier als wij deden. En hier hebben we het er verder niet meer over gehad. Want je moet het ook een keer weer van je afzetten. En, uh, en bouwen aan een betere sfeer. Ja is, nou, betreft, die... ja, is het wat dat betreft ook lekker dat je dan gewoon even weg bent uit Nederland? Ja, maar dat was puur toeval hoor. Want deze wedstrijd hebben we nou, eind januari, begin februari al afgesproken met Pim Verbeek. Eh, maar dat, dat komt wel uit. Er zijn negen spelers op reis. Nou, hier hebben we zestien spelers. Dus iedereen, als we vrijdag weer terug zijn met z'n allen, hebben we een beetje hetzelfde achter de rug. Zeg, uh, die nederlagen uh, achter elkaar, we hebben het net gezegd... zes van de zeven wedstrijden uh, verloren uh, in 2012. Uh, ja, Dan kom je toch automatisch bij die vraag. Hè? Staat de trainer ter discussie, John van der Bron? Nee, totaal niet. En een ander antwoord kan ik er ook niet op geven. Daar hebben we ook, hebben we ook helemaal niet over nagedacht. Nog. We zoeken het uh, echt bij onszelf... Ergens in de ploeg en we zijn er ook niet precies achter. Het is heel moeilijk om er een vinger op te leggen. Ik denk dat de meeste clubs ook wel eens zoiets hebben meegemaakt. En uh, ja, het is naast het zoeken naar wat de oorzaak kan zijn. En ook het gesprek wat we vrijdag hebben gehad. Um, ja, iedereen heeft zijn, zijn idee van dit kan het misschien zijn, dat kan het misschien zijn. Uh, maar het is niet zo klippend en klaar dat we er een antwoord op hebben. Nee, maar dat leek, voor de winterstop leek het allemaal zo lekker te gaan. Hè. Het, het lacherige waar sommige mensen mee reageerden van vorig seizoen was helemaal verdwenen. Iedereen ja, zag ineens Vitesse toch wel als topclub top in wording. Um, maar kun je dan wel nog iets doen op dit moment om dat tijd weer te keren? Want die neerwaartse spiraal, ja, daar heb je wel mee te maken. Absoluut is dat waar. En misschien hebben we in de eerste seizoen zelfs een tikje boven onze stand geleefd zaten we in een flow, waardoor we ook wel eens een wedstrijd wonnen... die we allemaal gelijk gespeeld zouden hebben. En nu zit het even een tikje tegen. Um, ja, het klinkt als een cliché, maar clichés zijn clichés... omdat ze waarheid bevatten. Um, het enige wat je eraan kan doen, is heel hard werken en resultaten halen. Geen nieuwe spelers halen? <laughs> nee, nee, de window is dicht. Hè? Maar ook al was die open geweest, denk ik niet dat het hem daarin zit. Nee, wat op de dat termijn... Ja, we zoeken het echt in de, in de, ja, in de ploeg. Daar moet ergens iets, iets niet goed zitten. Ja, want jij hebt uh, een paar weken geleden heb je ook geroepen van... nee, Theo Jansen, dat gaat ook geen aanvulling worden voor ons. Uh, daar heb je nogal wat op mee over je heen gekregen? Hè? Um, ja, uh, klaarblijkelijk, ja. ja wat, maar... ik, wat ik bedoeld heb te zeggen is... iemand vroeg van, ja, maar hij is toch een Arnhemmer? Het feit dat je Arnhemmer bent... Is, uh, is natuurlijk geen reden om bij testen te spelen. Daarmee zou je Theo Jans ook tekort doen. Zegt Ted, uh, Marokko nog eventjes dus een oefenwedstrijd uh, morgen. Uh, wat verwacht je daarvan? Want jong nou, Marokko... Een uh, ja, het, nou, het Olympisch afval van Marokko. Oh. Uh, wat getraind wordt door Pim Verbeek en Henk Duut. En Ali Afalay, en, uh, ja, Daar verwachten we eigenlijk een leuke wedstrijd van. En daarmee toch weer een beetje dat gevoel terugkrijgen? het niet ontkennen, dat het ons goed uitkomt dat, dat dit was afgesproken. Uh, maar toen het was afgesproken toen, hadden we, uh, toen moesten we nog net van NAC winnen. En uh, ja, dat we daarna alleen maar zouden verliezen, dat was niet voorzien. Maar ja, we maken er het beste van. En het is hier uh, super goed. Ted van Leeuwen, we hebben nog een paar mooie dagen daar in Marokko. Dankjewel. Dankjewel. Dag.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 Show. Sherry Diane was dat uit Rotterdam. Just cause you're pretty... Voor bokster Nuska Fonteyn komt de ticket voor het wereldkampioenschap... en daarmee ook de Olympische Droom steeds dichterbij. Fonteyn werkt een onderlinge strijd uit met Marichelle de Jong... en er kan zich maar één Nederlandse bokster kwalificeren voor de Spelen in Londen. De Nederlandse Boksbond moet dus kiezen tussen Fonteyn en de Jong... en laat zich leiden door resultaten. Nuska Fonteyn heeft inmiddels uitstekende resultaten behaald. Vorige maand won ze al een toernooi in Servië... en afgelopen weekend schreef ze in Bulgarije het toernooi in Stranja op haar naam. Dat is een prestatie die telt voor Fonteyn. Uh, het is op zich een uh, groot toernooi. Het is al 63 keer uh, ja, heeft het plaatsgevonden. En normaal waren het alleen mannen en nu hebben ze dus alleen de Olympische uh, damesgewichten eraan toegevoegd. En, ja, in mijn gewicht zaten 10 uh, boksers, waaronder best wel uh, ja, hoog uh, gerenkte boksers. En ja, ik, ik had niet het geluk om een vrijlooping te hebben, want we waren met 10, dus dan heb je een grote kans dat je vrij bent, maar die had ik niet. Dus uh, mocht ik gelijk aan de bak woensdag. Dat was de eerste wedstrijd tegen Korea, Korea maar die pakte uh, ja, er niet zoveel van, dus dat was snel afgelopen. En de dag daarna heb ik tegen de Zweedse Anna Laurel geboxt. Die heb ik al twee keer eerder verslagen, maar wel met een nipt verschil. Dus, uh, en in de sparring doe ik het niet altijd even goed. Dus uh, ja, toch wel dat je denkt, nou moet je wel uh, ja, goed doen om ervan te winnen. En ja, uiteindelijk ging dat goed, want ik won met uh, 19-9, dus dat was wel flink. En toen in de halve finale tegen de Turkse uh, Elif Kuneri. Hij staat volgens mij nummer 6 op de ranking. En uh, ja, die won ik met 11-4. Dus dat ging goed. Ja, een halve finale heb je dan gewonnen. En dan uh, maak je natuurlijk klaar voor de finale. Maar die ging uiteindelijk niet door. Nee, dat is heel jammer. Want ik uh, zou tegen de Chinese uh, Linzi Yi boksen. En dat is de nummer 2 op de wereldranglijst. Dus het was echt een heel mooi meetmoment geweest. Maar ja, ik zag haar de avond daarvoor al met een ijszak op de ogen. En uh, ja, zocht, ochtends bleek dat ze was afgekeurd door de dokter. Zeg maar. Dus dan gaat het niet door. Nou, op zich uh, goed nieuws natuurlijk voor jou, want je pakt heel veel punten in de richting van die Olympische kwalificatie. In ieder geval voor de WK kwalificatie. Ja, nou zo werkt het dus helaas niet. Want we, ja, althans niet qua punten, want uh, zo'n systeem hebben we helaas nog niet. Dat bij de judo is dat allemaal heel goed geregeld bijvoorbeeld. Dat je ja, steeds meer uh, verdient om naar die Spelen te gaan. En bij ons ja, het wordt alleen uh, besloten op, zeg maar, van wie jij hebt gewonnen. Dus met de gouden plak... Uh, ja, win ik niet meer dan dat, dat het zilver was geweest nu. Je bent in een race verwikkeld met uh, Marichelle de Jong om je te plaatsen voor de Olympische Spelen. Maar eerst is dat er een WK voor de deur waar één van jullie twee naartoe moet. Hoe uh, staat het nu met zeg maar, jouw kwalificatie en eventueel van je concurrenten Marichelle? Uh, ja, ze hebben besloten dat het gaat om uh, internationale resultaten. Dus, uh, talent vanaf januari 2011. Uh, ja, op zich denk ik dat ik er goed voor sta eigenlijk. Uh, ik heb vorig jaar heel veel medailles gehaald. Dat was uh, ja, veel zilver. En dit jaar uh, ga ik alleen voor goud. En dat ja, is nu al twee keer gelukt. Dus uh, ja, op zich denk ik dat ik er wel goed voor sta. We hebben nog één maand nu voordat de beslissing wordt genomen wie er gaat. Dus er moet denk ik wel iets uh, heel geks gebeuren. Willen ze kiezen voor Maricelle Um, het is ook zo dat er een commissie van vier mensen die gaat uiteindelijk bepalen of die gaat een voordracht doen aan de technisch directeur van de Boxbond. Uh, is dat dan nog iets wat niet helemaal uh, ja, doorzichtig is, waar je druk om maakt? Uh, niet echt, want ze hebben gezegd dus van uh, het gaat om die internationale resultaten en het gaat om van wie jij hebt gewonnen. En de beelden moeten ook aangeleverd worden en zij gaan daar dan uh, allemaal individueel een, uh, ja, een advies over geven. En ja, beelden spreken voor zich, denk ik. Afgelopen maand uh, heb je in Servië de Nations Cup gewonnen. En toen stond je in die finale tegen Marichelle de Jong. Dus op zich wel uh, opvallend natuurlijk. Hoe ging die wedstrijd? Ja, op zich goed. Ik heb met 10 5 gewonnen. en uh, de, de eerste ronde stonden nog gelijk volgens mij. Maar toen had ik wel al het gevoel van, uh, ja, dat gaat wel goed. En daarna ja, maakte ik een voorsprong en breide die uit. En, uh, ja, het was wel een beetje een beladen wedstrijd natuurlijk. Dat er gewoon iets meer op het spel staat dan alleen één wedstrijdje. En uh, ja, verder was het wel rustig, want dezelfde dag was er dus eigenlijk het NK in Rotterdam. Dus we hadden diezelfde wedstrijd ook in Rotterdam kunnen vechten, maar dan was het waarschijnlijk heel erg opgeblazen en veel pers en veel publiek. En uh, ja, dit was gewoon rustig. In the middle of nowhere, uh, nou ja, wel mijn ding gedaan. Dus... Um, hoe is het dan tussen jullie? Is er een soort van, nee, je zegt zelf, altijd een beetje rommelig. Uh, was er spanning? Uh, was er iets van animositeit? Een beetje ruzieachtige sfeer of is dat iets uh, wat gezocht wordt? Nee, nee, nee. Dat, uh, ik bedoel, je zit daar in dat to toernooi je zit je gewoon bij elkaar aan dezelfde ontbijttafel je komt elkaar meerdere keren tegen en uh, dat doen we gewoon allemaal normaal. En uh, ja, op een gegeven moment zie je natuurlijk wel aankomen: van... Oh, we gaan elkaar zo meteen ontmoeten en dan ontloop je elkaar even, maar uh, geen geruzie. Hoe vervelend was het eigenlijk dat uh, Maricelle inderdaad om proberen olympische kwalificatie af te dwingen in jouw klasse terecht uh, kwam? Ja, nou ja, dat zag ik wel aankomen natuurlijk. Dat, ze dat, uh, dat, dat is al jaren natuurlijk dat je dat hoort van uh, dat ze dat ook wil gaan proberen. Uh, maar ja, ik, tot nu toe denk ik niet dat ik één moment echt in gevaar ben geweest dat ik denk, hé, hey, straks gaan ze voor haar kiezen. Ik, ik heb het gevoel dat het... Uh, ja, dat ik op de goede lijn zit, zeg maar. Dat kun je wel zeggen. Met al die overwinningen. Noeska Fontijn was dat de bokster tegen Edwin Peek. En we gaan bellen met Utrecht, want de marathon in de Domstad gaat voor een vermelding in het Guinness Book of Records. Drie zusjes uit Estland moeten daarvoor zorgen. Lily, Lina en Leila Luik. Luik is de achternaam. Zij zouden de snelste drieling ooit in een marathonwedstrijd kunnen worden. De directeur van de Utrecht Marathon is Lauran van Keulen. Goedenavond, meneer van Keulen. Goedenavond. Hoe bent u bij die familie Luik terechtgekomen? Nou, in de, in de sport, in de hardloop evenementen, daar heb je atletenmanagers. En atletenmanagers, als die op een gegeven moment uh, uh, een atletenveld moeten samenstellen... dan uh, nemen ze contact op met uh, de managers van allerlei atleten uh, over de hele wereld. En zo ook heeft uh, Rob Veer, ons atletenmanager, uh, uh, contact opgenomen met uh, de... Trainermanager van deze drie uh, zusjes. Ja, want zeg eens eerlijk, had u ooit van deze dames gehoord? Nee, had ik nog nooit van gehoord. Nee. <laughs> nee, uh, willen zij zelf in dat Guinness Book of Records terechtkomen of is dat een idee van jullie ook? Nee, dat is een idee van de manager zelf. En uh, die gaf aan: ze, eentje heeft al een marathon gelopen. De andere, ze hebben uh, hele goede damestijden op uh, de halve marathon gelopen. Dus die debuteren. En ze zeiden: van Nou, dit is een mooi moment in een Olympisch jaar. Om uh, A. de Olympische kwalificatie te halen uh, voor, uh, voor de dames. En uh, B. En, uh, ja, als ze toch met z'n drieën lopen. dan is het wel leuk om een, uh, een vermelding in het Guinness Book of Records uh, te krijgen. Ja, maar toen... Hoe het dat eigenlijk met die olympische kwalificatie? Ik kan me volgens mij zoiets herinneren dat de Nederlandse tijd, kwalificatietijd staat bij de vrouwen op. Wat was het? 2,25? Uh, 2,27,30. Ja. Uh, even uit mijn hoofd, de A-limiet. En deze uh, limiet? Ja. En de limiet en voor deze, deze dames, de, ja. De limiet voor deze dames, die gaat voor een B-limiet uh, hmm. voor hun land. En dat is 2,42,59. Ja, hebben ze kans om dat te halen in de, in de Utrecht-marathon? Ja, twee van de zusjes zeker. De derde die is een paar minuten misschien langzamer, maar twee van de gezusters die hebben al 1.17 op de halve marathon gelopen. En uh, als je dat doortrekt dan zou dat een, ja, tussen de 2.40 en 2.43 moet, uh, moet dan realiseerbaar zijn. Ja, want internationale ervaring hebben ze bijna niet hè? Niet heel veel. Toevallig vandaag kreeg ik een Twitterbericht van Losse Veten die in Kenia zit, dat ze daar aan het trainen zijn. Ze hebben wel in Spanje in het voorjaar al een keer een halve marathon gelopen, waar ze die 1.17 twee zusjes achter elkaar een paar seconden van elkaar hebben gelopen en eentje 1 uur en 20 minuten. Dus uh, wel wat ervaring, maar uh, nog niet uh, op de Marathon Internationaal. Ik heb uh, de foto's van de dames gezien. Is het gek als ik denk dat jullie uh, best wel blij zijn met de komst van deze drie dames? Uh, laten we zeggen, het, het trekt wel publiciteit. Ja, het trekt zeker uh, publiciteit. Uh, het persbericht heeft ook wel wat, uh, wat stof doen opwaaien van uh, een drieling in een marathon. Die dan ook echt dit soort tijden lopen. Dit zijn echt hele goede dames uh, Daarnaast hebben we een paar hele goede... Uh, uh, Nederlandse dames die hier ook heel goed uh, mee con kunnen concurreren. Dat is ook een van de keuzes uh, voor hun geweest om mee te doen. Dat we een breed veld hebben rond die tijd die zij ook willen lopen. Ja, en uh, het, uh, het zijn zeker geen onaantrekkelijke dames om uh, te zien. Dus dat uh, brengt wel wat publiciteit met zich mee. Ja, ik kan het me voorstellen. Uh, een, marathon, een marathon in een stad wil zichzelf natuurlijk ook wel verkopen. Hè? Ik bedoel, vorig jaar hadden jullie natuurlijk dat hele ja, dat prijzenschema voor uh, niet-Afrikaanse lopers... Nou, het was een stimuleringsproject voor uh, Nederlandse uh, atleten. En uh, daar is wat ophef over ontstaan uh, dat wij een oneerlijke prijzen tot uh, zouden hebben. En uh, daar is ook een uitspraak over gedaan. Dat hebben we dit jaar uh, op een andere manier ingevuld. En uh, blijkbaar werkt dat, want uh, er komen veel internationale nou, atleten op af. Op een beetje reuring is nooit weg dus. <laughs> Nou, je krijgt er wel publiciteit door. Uh, dit is positief. Vorig jaar was het op een andere manier ingestoken, wat een, uh, een positieve inslag moest hebben, wat uh, op een andere manier is uitgelegd. Maar uh, het heeft uh, goede resultaten uh, behaald uh, voor de Nederlandse lopers ook, want de Michel Butter die er won, die gaat uh, dit jaar in Boston voor een Olympische limiet binnen een jaar na zijn debuut in, in uh, jaarbus Utrecht Marathon. Nou, we gaan het zien straks bij de marathon in Utrecht. Meneer Van Keulen, bedankt voor je reactie. Oké, okay, dankjewel. u wel. avond. Nog even een berichtje. De KNVB neemt Guion Fernandes alsnog op de korrel. De aanklager betaald voetbal heeft besloten dat hij de vermeende kopstoot van de Feyenoorder... in de wedstrijd tegen PSV gaat onderzoeken. En inmiddels kreeg uh, hij ook al kreeg hij een boete van de club. We zijn aan het einde gekomen van deze uitzending van Langs de Lijn. Zometeen Eva Jinek met Met het Oog op Morgen. Op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 Dus voor deze en andere vragen, ga naar www.rijksoverheid.nl Toneelgroep De Appel speelt Herakles. Regie Aus Grijdanen Senior. De nieuwe theatermarathon over deze Griekse helft. Vanaf februari in het Appeltheater Den Haag. Kaarten...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 Dit is Radio 1.